Heren en dames van Intergalactic Lovers, uh, welkom bij de Mia's. Als ik mij niet vergis, heb ik eind augustus tegen jullie gezegd van uh, Doorbraak, dat moet toch minstens een nominatie opleveren en we zijn er zover. Ja. In Leuven, uh, als ik het uh, goed voel. Hemixen, Hemixen, Ja, inderdaad. En ja, we zijn hier nu voor de nominatie van uh, Doorbraak. Ja, we zullen zien, hè. Uh, we hebben er goede hoop op, maar uh, we gaan sowieso tevreden naar huis. Uh, het is al een mooie. Want deelnemen is belangrijker dan winnen. En er is gratis bier. Dat is ook een feit. De uh, grote concurrentie staat achter jullie. School is cool. Hoe schatten jullie je uh, eigen kans in? Well, concurrentie is zo'n slecht woord in deze sector. Uh, nee, ik weet dat niet. Concollega's. Ja. Um, ik weet dat eigenlijk niet. Kunnen gun het hun. Dus. En zij gunnen het ons. Ja. Je kunt dat straks eens vragen. En, uh, ja, ik weet dat eigenlijk echt niet van zo moeilijk. Want het is een industrie bij ons dat kiest. Dus ik ken die mensen niet van de industrie. Ja. De AB hebben jullie doen vollopen, hoe was dat? Een zeer aangename ervaring. Uh, we waren zelf ook heel tevreden van het concert. Uh, dat is de eerste keer dat we ja, 2000 mensen die echt alleen voor ons komen uh, hebben kunnen uh, ja, een plezier doen door een concert te, te geven. En, uh, het is eigenlijk één mooie herinnering. Uh, we hebben uh, wat daarvoor getekend, sowieso. Ja. En ondertussen ook nog een voorprogramma's gedaan, uh, Olympia gezien in Parijs? Ja, ongelooflijk optreden. Het publiek was ontzettend enthousiast. Dus dat maakt wel naar meer om naar Frankrijk te, te trekken. Uh, dat was ontzettend plezant om te doen. Ziet daar een release aan in het buitenland voor jullie? Uh, Frankrijk, ja, daar werken we aan. Dat is nog niet helemaal duidelijk. We hopen het in ieder geval. Uh, dus voorlopig is alleen nog België en Nederland... Uh, maar Frankrijk is wel het eerstvolgende land waar we naar kijken, maar we weten nog niet zeker uh, wanneer of hoe.